Weer normaal, zegt de NS. De zegeling, die rijdt eigenlijk heel goed in de grote delen van Nederland. Maar uh, rond Amsterdam Centraal en Schiphol. hebben we nog steeds te kampen met uh, ja, grote wisselstoringen. waar de wissels nog vastgevroren zijn. Dus daar is echt nog beperkt treinverkeer. Ondertussen komt Rijkswaterstaat met het advies om morgen thuis te werken als dat kan. Morgenochtend wordt er namelijk weer veel sneeuw verwacht in korte tijd. en gaat het ook hard waaien, waardoor de zicht slecht zal zijn. Op de Waddeneilanden kan er zelfs een sneeuwstorm ontstaan. Op Schiphol worden de problemen groter en groter. Ook vandaag zijn er weer honderden vluchten gecanceld. Van sommige reizigers is het al de derde keer in een paar dagen tijd... dat hun vlucht niet doorgaat. En die hebben er vannacht weer moeten slapen. Ja, er was geen andere keuze dan hier blijven. Op een, uh, op, een, op een stoeltje ergens in een hoek. Ja, steenkoud en, en uh, ik vind het echt slecht hier wat hier gebeurt. En dan is er nu het nieuws dat de vloeistof... waarmee de vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt, opraakt. Daarvoor waarschuwt KLM, uh, de luchtvaartmaatschappij... die gaat de vloeistof nu zelf ophalen in Duitsland. Europese leiders hebben hun steun uitgesproken aan Denemarken... na de oplopende spanningen rond Groenland. De Amerikaanse president Trump zei zondag opnieuw het eiland te willen overnemen. Volgens de Poolse premier Tusk kan Denemarken rekenen... op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 Dan krijg je nog het weer, vooral in het westen en noorden... een paar winterse buien nu. Verder is er ook wat zon bij zo'n 2 graden. Vanavond en vannacht vooral in het westen en noorden... ook weer kans op een winterse buien. De temperaturen liggen rond het vriespunt. En morgen dan, ja, bijna de hele dag sneeuw. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel, Iris. Even kijken naar de vertraging van dit moment. Het is heel rustig. De A27 Utrecht-Gorkum bij Gorkum. 7 minuten. En dan controles voor je snelheid waarschijnlijk. De A4 delft 54 54.0. A20 Gouda Rotterdam 39.1. En de A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 Louis Capaldi komt eraan. Taylor Swift en nu... Alan Walker met Fangs. Radio la da da la da da my dress Me too I'm gonna get up and try Taylor Swift, Altalight. Favorite. Favorite. I had a bad habit of missing lovers. Understand Swift en opalig 5 Je hebt ook wel eens zo'n baaldag op je werk, toch? Weet je wel, dat, uh, dat het lijkt alsof alles misgaat. Nou, Taylor Swift, die je net hoorde met haar favorite uh, Openlight Light, die, die werd laatst een, een dag gevolgd door een journalist voor een, voor een tijdschrift. Die mocht heel weg even met haar mee. En uitgerekend, precies op die dag, raakt Taylor betrokken bij. Niet één, maar twee auto-ongelukken. En bij die tweede botsing dacht die journalist ik ga, ik ga dit, dit dit ga die ga ik niet overleven deze dag, weet je wel? Die werd helemaal gek. I got in two car accidents with him in the car. I was fully panicking and when we ja, got sideswiped, I think he screamed out something like I have a new baby at home. Zou dat die baby beter rijden op ik de een rukken, er niks aan doen. Het is 5 jaar Lindo is er aan met Bergstil en Pompey.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 Sasha, Destiny bij 5. even eentje voor tijdens het aftuigen van de Kerstboom. Ik weet, staat hij bij jou nog of niet? Ja, bij mij wel. Ik wacht wel tot hij uitvalt. en Dan uh, is het wat makkelijker op te ruimen, allemaal. Shawn Mendes en Camilla Cabello. Dit is Senorita.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 Bob of uh, verkouden Bob kan ook, natuurlijk, uh, deze doen. Uh. De 538 Beroepenjacht. Heb je het gehoord? Nieuw spelletje, de 538 Beroepenjacht, waarmee jij het geld uit de pot kan slepen. Daarin zit momenteel 350 euro. En als jij raadt wat het beroep is van de mystery-medewerker, dan ga je met het geld aan de haal. Hoe word je kandidaat? Nou, je kan je nu even opgeven via de app van 538. Wil je kandidaat zijn? Zometeen in de volgende ronde van de 538 Beroepenjacht. Mag je drie vragen gaan stellen aan de mystery-medewerker. En daarna gokken naar het beroep? Het zou mooi zijn als je dat geld vindt, toch? Vind je de app even opgeven? Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 18PLUS speelbewust. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld. Uit tot verdikken wij. Ben jij de volgende Postcode Loterij-winnaar? De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.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 Stay bij 538 De 538 Beroepenjacht. Nieuw op de 538 Werkdag. De 538 Beroepenjacht. Waarmee jij het geld uit de jackpot, uit de spaarpot kan gaan winnen. Als je raadt wat het beroep is van de mystery medewerker. Je kan op 50.nl even lezen wat er allemaal al gevraagd is... en wat er allemaal gegokt is al. Hij is bijvoorbeeld geen vuilnismedewerker, geen vrachtwagenchauffeur... geen treinmachinist, dat kan je allemaal daar zien. Als je kandidaat bent mag je eerst drie vragen stellen... die gesloten vragen aan de medewerker, En daarna een poging wagen. Mandy, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Uit het mooie Sprundel. Ja. Bij uh, Rukven daar in de buurt, toch? In Brabant. Ja, klopt. Ja, hartstikke goed. Hoe is het uh, qua weer daar nu? Ja, nee, hoor. Ja, ja prachtig. Ja, het is weer hier hartstikke zonnig nu. Dus ik heb uh, nu zoiets van. Nou, lekker, maar ja, morgenochtend natuurlijk. Uh, waar ga je dan? Wat moet je heen morgenochtend? Uh, een mes, is een dagje vrij. Nou, heel verstandig, ja, heel goed gepland zo. <laughs> Mandy, we gaan uh, de beroepenjacht spelen. Je hebt zo meteen. Uh, de, ja, mag je drie vragen gaan stellen? De eerste vraag: Aan de mystery medewerker, wat zou je willen vragen? Begeleid je een chauffeur. Begeleid je een chauffeur? Nee, nee, nee, Oh, ik hoor dat je in paniek raakt nu ineens. Ja. <laughs> en je had al een idee, denk ik, van wat je zei daar. Goed, laten nou, we eerst eens naar de tweede ja. vraag gaan. Um, heeft je beroep te maken met speciaal transport? Heeft je beroep te maken met speciaal transport? Nee, ook niet. Ook niet. Nee. Oh, nou, ja, dat is de ja, derde ja, vraag. Ja, dat is inderdaad lastig. Ja, ja. Maar je hebt nog een vraag. Slaap je wel eens op je werkplek? Wat zeg je, slaap je wel eens op je werkplek? Ja. Ah, nee. Ook al niet. Ja. Je hebt drie, vra drie vragen gesteld, Mandy. Nu mag je ja, een gok gaan doen naar het beroep. Maar ik heb een idee dat jij al ergens heen wil. Ja. ja wat, wat zou je willen zeggen? Wat is het beroep van de mystery medewerker? Transport begeleiden voor speciaal transport? Ja, ik had al zo'n vermoeden dat je die kant op ging. En na vraag 1 dacht je, eeuw, oh, deze is het misschien niet. We gaan het nu checken. Klopt het of klopt het niet? Ik denk het niet, hè? Ja. Nee, ik denk het niet. Nee. nee. Ah, Jammer. Ja, dat is zonde, <laughs> man. Dat is heel vervelend. Dankjewel dat je meedeed. Is goed. Uh, geniet van je vrijdagmorgen. Ja, dankjewel. Oké, okay, dan gaan we er weer 50 euro bij doen. Dat betekent dat in de geldpot nu 400 euro zit. Morgenochtend, zo rond half 12, nieuwe editie van de Vijfde Jacht Beroepenjacht. En dan kan jij dat geld gaan in en gaan. Wow. De Vijfde Jacht Beroepenjacht. California. En tip van Flip? Kijk even op vijfdejacht.nl. Daar zie je welke vragen er al gesteld zijn in de Vijfde Jacht Beroepenjacht. Welke beroepen er al genoemd zijn. Misschien dat dat je een beetje helpt op. Nu Tupac en Dray.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 Ever since Honeys was wearing Sassoon, now was 95 And they clocked me and watched me diamond shining Looking like a robbed Liberace It's all good, from Diego to the Bay Your city is the bomb if your city making pay. Oh. Throw up a finger if you feel the same way Straight putting it down for California, yeah En Amel en Rivers bij de. vijfde werkdag. Zo is het. Zometeen wordt de 5 werkdag lekker afgelost voor de 5 jaar middagshow met Frank en Iron en Iris en Jelten. Ja, Iron en Iris die hadden gisteren niet zo'n slimme move. We hebben hier een, een parkeergraatje bij uh, Talpa Network. En daar uh, kan je de auto dus uh, inrijden. Maar die is even die één verdieping laat. Die is onder het gebouw. Dus je moet een, een steile helling af. En natuurlijk aan het eind van je shift ook weer een steile helling op. En het had nogal gesneeuwd. Dus er lag nogal wat sneeuw en ijs en alles. En de dames die dachten, ja hoor, we zetten hem gewoon beneden neer. Ja, dan. Uh... Dus de dames hebben de... Nee. de dames hebben hem eigenlijk in die kuil gezet. Ja. Wij hebben al bedacht dat we misschien tegen de richting in gaan. wij Door een slagboom. Ja. We weten nog niet hoe die open gaat. Misschien moeten we elkaar helpen. En dan. Eh, ik nou, ga eruit. ik zou juist elkaar niet helpen. Ik zou, heel, ik zou even hulp inroepen. Als ik jullie was. Dit gaat echt niet werken. Nee. Probeer het eens achteruit. Ja, ze zijn er ook niet uitgekomen. Ze hebben hier gewoon geslapen. En zo zijn, zijn ze er allemaal weer in de vijf jaar show vieren met Frank, Iren, Iris en Jelte. Ja, ze zijn er allemaal. Goed zo. Lost time. Need you to me mm and -hmm. Are you moving? Listen to the play midnight Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0 Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here Jouw unieke vakantie Weg van de massa op ElizaWasHeer.nl Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen?